1 uur, het NOS-journaal, door Altmegens. Goedemiddag, in Kerkraad is bij toeval een ecstasy lab opgerold. NS-medewerkers zijn de agressie op Rotterdam Centraal door de reizigers zat. Alleen bij toestemming van een patiënt mogen de gegevens van die patiënt in het EPD komen. Het College Bescherming Persoonsgegevens gaat dit vanaf januari controleren. Vanmiddag is het bewolkt en nevelig. Het blijft op de meeste plaatsen droog en mogelijk dat het later in de middag even opklaart. De temperatuur stijgt bij een zwakke tot matige zuidoostenwind naar een graad of 5, 6. Morgen veel bewolking. In de loop van de middag vanuit het zuidwesten regen. Pas tegen de avond bereikt die regen dan het noorden van het land. En dan kan daar wat natte sneeuw of sneeuw vallen. Kerkraden, daar hebben brandweerlieden bij toeval een XTC-lab gevonden bij een boerderij. Vanwege gevaarlijke stoffen die daarbij uh, vrijkwamen is de omgeving afgezet. Leon Eumelen van de brandweer nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. En meneer Eumelen, hoe is dat laboratorium ontdekt? We kregen in eerste instantie een melding van een binnenbrand in de loods achter die boerderij. En toen we aankwamen, en we zagen dat we het wel eens wat dampen uit het dak kwamen. Maar dat was niet door rook. dat waren dus dampen die afkomstig kwamen van een XTC-laboratorium. Uh, en, en wat heeft u daar toen gevonden in die loods? Nou, we hebben daar diverse chemicaliën, heel veel met chemicaliën. En ook een proces uh, dat er gaande was waarbij de dus stoffen bereid werden. Nou, dat maakt de situatie voor ons extra gevaarlijk. De, we uh, hebben we voorzorgsmaatregelen getroffen. Ja, voorzorgsmaatregelen. Want er zijn mensen die daar uh, het huis uit moeten ofzo? Nee, de bewoner van de boerderij daarnaast, die is inderdaad uit zijn huis gehaald. Ja. De omgeving, de boerderij ligt redelijk afgelegen, dus wat dat betreft is de, is, bestaat er ook geen gevaar op dit moment voor de omgeving. We hebben wel bewoners wat verder weg geadviseerd om de omgeving zoveel mogelijk te vermijden. Ja, ramen en deuren dicht houden luidt dan het credo vaak, hè? Dat klopt, dat hebben we ook bij een paar huizen hier gedaan. En het voorzicht blijft het ook nog, maar de metingen hebben we uitgewezen dat de dampen beperkt blijven tot, het, uh, tot de loods. En, en hoe lang uh, geldt die waarschuwing voor die omwonenden? Die nog even, we zijn nu bezig met een, een team van landelijke specialisten van politie en brandweer die straks de lab gaat ontmantelen. Nou, die maken nu een plan van aanpak en aan basis als we dadelijk daarmee aan de slag gaan en het zijn veilig kunnen geven, dan worden we ook de voorzorgsmaatregelen opgegeven. Dat is helder. Leon Eumelen van de Brandweer in Kerkraden, dank u wel voor de uitleg. Tot ziens. Dag. Medewerkers van de Nederlandse Spoorwegen zijn het zat dat ze op het Centraal Station in Rotterdam voortdurend worden belaagd door ontevreden reizigers. De vakbond FNV Spoor gaat daarom deze week nog een brandbrief sturen naar de directie van de Nederlandse Spoorwegen. Roel Berghuis van FNV Spoor nu aan de lijn. Goedemiddag. Dag. Die reizigers, waar klagen die over meneer Berghuis? Ja, het gaat om twee zaken natuurlijk. De, de dienstregeling van de binnenlandse treinen, dat loopt natuurlijk allemaal nog niet zoals het zou horen. Dus daar krijgen uh, de mensen op het station uh, diverse klachten over. Uh, en uh, ja, uh, als klap de vuurplein natuurlijk ook uh, uh, de Vira, die... Uh, gewoon soms niet komt uh, en soms te laat. En, en daar worden het ja, de, de personeel op het station uh, van uh, Rotterdam Centraal... worden daarmee geconfronteerd nee. op een niet altijd leuke manier. Nou, niet leuk, Wat gebeurt er dan zo? Wat, uh... Nou, mensen worden uitgescholden en uh, agressief bejegend. En uh, alle schuld wordt, uh, van, van het probleem van de NS wordt bij de mensen neergelegd. En dat uh, kan ik je vertellen, dat is niet erg prettig. Nee. Is het een probleem specifiek voor Rotterdam of komt het op meer stations voor? Nou, Rotterdam wat meer op dit moment. Er zijn de laatste maanden natuurlijk al uh, diverse incidenten hebben daar plaatsgevonden. En uh, mensen zijn daar natuurlijk ook gewoon erg op uh, gespitst dat dat uh, niet meer voorkomt. En uh, nou ja, er wordt natuurlijk verbouwd op het station. De werkomstandigheden zijn ook niet altijd... Het is altijd wat improviseren speertig. zo nu en dan hè? <laughs> Precies. En dan krijg je dit er ook nog bij. En dat, is, ja, dat, dat maakt het net dat, dat de pot gaat overkoken. En, uh, en uh, dan krijg je dit soort signalen. En mm. ja, wij, wij gaan er natuurlijk wat mee doen als fv Spoor. Ja. Eh, wat eh, hebben de, de, de medewerkers de klachten ook al bij de, bij de NS-directie neergelegd? Ja, dat is permanent. Ik heb gisteravond ook nog contact gehad met de manager daar. Maar wij zullen nu aan de directie van de Nederlandse spoorwegen een aantal een lijst met met punten waar mensen ontevreden over zijn die opgelost moeten worden. Zullen ja, wij u? En uiteindelijk zullen we ook met ze in gesprek gaan. Ja, maar wat moet er gebeuren? Wat, wat stelt u voor? Nou, kijk, er, er, moet, er moet gewoon duidelijkheid komen. De, de, de dienstregels moet natuurlijk gewoon snel ver, verbeteren. Met de Vira moet duidelijkheid komen. Mensen kunnen toch niet de schuld krijgen... van dat die Vira-treinen niet, niet rijden. En de mensen moeten ook beschermd worden. Uh, dus uh, wat dat betreft moet er ook meer controle zijn om het personeel van NS te beschermen tegen ja, agressieve reizigers. Ja, meer spoorwegpolitie in, in Rotterdam de Benus, hè? Nou, dat sowieso. Ik vind zeker dat het station... waar straks 350.000 reizigers per dag komen... dat daar een 24 bezetting moet komen van de, van de politie. En dat, dat is er niet ja. altijd. Dus ik denk dat dat wel uh, zou moeten gebeuren. U gaat een lijstje maken met zaken die u hoog nodig vindt... en dat gaat deze week nog uh, richting NS-directie, hè? Dat gaat vanavond morgen absoluut naar NS, ja. Roel Berghuis van FNV Spoor, dank u wel. Graag gedaan. Dag. De VN stopt in Pakistan voorlopig met het vaccinatieprogramma tegen polio. En dat heeft alles te maken met de aanslagen op vrouwelijke gezondheidswerkers. Gisteren vielen er al vijf doden. En vandaag kwamen er drie mensen om, zegt onze correspondent Lucas Waagmeester. Ja, een vrouwelijke arts, haar chauffeur en een student die mee was. Uh, hun auto werd beschoten met machinegeweren door mannen op motoren. Alle drie zijn ze omgekomen. Net als gisteren is die aanval niet opgeëist. Maar de Taliban die hebben eerder gezegd dat ze geweld zouden gebruiken... om die polio-vaccinatiecampagne in Pakistan te stoppen. Hè? Nou, dat is dan nu gelukt. En ze zeggen dat medewerkers, artsen en verplegers. dat dat spionnen zijn van het Westen. die verraden waar de Taliban zitten. Daar is één beroemd voorbeeld van bekend. Toen de CIA via een Pakistaanse arts probeerde te achterhalen. waar Osama Bin Laden zich schuilhield. dat heeft toen heel veel kwaad bloed gezet. En waarschijnlijk dus geleid tot het geweld. dat we gisteren vandaag zien. De inentingscampagne is erg belangrijk voor Pakistan. UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie die zetten alles op alles... om in de, in de zeer afgelegen gebieden van Pakistan de polio-epidemie te stoppen. Een verschrikkelijke ziekte waar je verlamd van raakt. Echt een die met wortel en tak moet worden uitgeroeid. Pakistan is een van de drie landen in de wereld nog maar... waar die ziekte nog rondwaart. Echt het front in de oorlog tegen de polio, kan je wel zeggen. Deze vaccinatiecampagne ging drie dagen duren. Vijf miljoen mensen moesten worden gevaccineerd. Dit was de laatste dag... Maar wordt nu de dus stop gezet. Uh, voorlopig ook volgende campagnes die gepland staan worden ook uh, niet, uh, worden niet gepland. He, als medewerkers op klaarlichte dag worden neergeschoten, dan kun je natuurlijk weinig anders besluiten. Op deze manier kan die polio-epidemie dus doorgaan met zijn vernietigende werk. de vervallen vandaag en gisteren acht doden. En de ramp voor de poliobestrijding die daar uh, nog bij komt, die is natuurlijk niet te overzien. Correspondent Lucas Waagmeester. Dit is het NOS Journaal Het door Alt Megens. Er komt een nieuw politieonderzoek naar het drama in Hillsborough in 1989. Dat heeft het Britse hooggerechtshof bepaald. 96 Liverpool-fans kwamen in het Hillsborough-stadion om het leven... tijdens de halve finale van de FA Cup. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, uh, zo lang geleden, waarom is er nu een nieuw onderzoek nodig? Ja, Om dat te begrijpen moeten we toch teruggaan tot die fatale dag. Je zei het al, 96 Liverpool-fans kwamen toen om het leven door verdrukking... De conclusie toen was, van de lijkschouwer... alle fans waren om kwart over drie smiddags al overleden. En dat ging zo snel dat de hulpdiensten niet de tijd hadden om te reageren. En het oordeel was dan ook, dit is dood door ongeluk. Nou, dat is altijd bestreden door de nabestaanden. Dat leidde uiteindelijk tot een onafhankelijk onderzoek van een commissie. En die concludeerde eerder dit jaar... Ja, zeker 58 slachtoffers toonden na dat tijdstip hè, van kwart over drie wel degelijk tekenen van leven en hadden dus in principe gered kunnen worden. Nou, wat is vandaag gebeurd? Het hoge rechtshof heeft dat oorspronkelijke vonnis... van dood door ongeluk ongedaan gemaakt. En dat maakt nu dus de weg vrij voor een nieuw gerechtelijk onderzoek. Een nieuw gerechtelijk onderzoek? En als daar iets anders uitkomt, wat voor gevolgen kan dit dan hebben? Nou, op de eerste plaats is dit al een morele overwinning natuurlijk voor de families van de nabestaanden. Want die hebben 23 jaar gevochten voor zo'n nieuw onderzoek. Maar het kan dus ook echt concrete gevolgen hebben. Want als de Lijkzouwer straks die conclusies van uh, die onafhankelijke onderzoekscommissie overneemt... Ja, dan is het niet dood door schuld, maar in veel gevallen dood door nalatigheid. En dat kan weer leiden tot schadeclaims tegen de hulpdiensten. Arjen van der Horst, dank je wel. President Obama maakt vandaag bekend dat zijn vice-president Joe Biden gaat proberen om te zorgen voor nieuwe wapenwetten. Aankondiging komt vlak na de herdenking van de slachtoffers van de schietpartij in Newtown. Obama heeft vaker een beroep gedaan op zijn vicepresident in politiek gevoelige kwesties. Vorig jaar wist hij een begrotingsakkoord met de Republikeinen voor elkaar te krijgen. Veranderingen in de wapenwetgeving waren in het verleden nauwelijks bespreekbaar in de Verenigde Staten. Daar lijkt na de gewelddadige dood van twintig kinderen vorige week verandering in te komen. Alleen als een patiënt voorafgaand toestemming geeft, dan mogen medische gegevens vanaf 1 januari worden opgenomen in het landelijk schakelpunt, de opvolger van het elektronisch patiëntendossier. College Bescherming Persoonsgegevens eist dit van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie, de organisatie die verantwoordelijk is voor dat patiëntendossier. Wilbert Thomessen van het College Bescherming Persoonsgegevens. Goedemiddag. Goedemiddag. Wa waarom stelt u deze eis? Nou, We hebben deze gesteld omdat wij vinden, en dat zeggen we op basis van uh, het wetbescherming persoonsgegevens, dat een systeem, en daar gaat het hier om, waarin mensen zitten. En in dit geval uiteindelijk bijna alle Nederlanders met hun persoonlijke gegevens alleen maar toelaatbaar is als dat gebeurt met de nadrukkelijke toestemming van die mensen. En ik voeg er aan toe dat het in dit geval bovendien gaat om bijzondere... want medische gegevens. Dus zeggen wij, dat hebben we ook gezegd, uh, dan moet je daar hele duidelijke toestemming voor laten geven door heel goed geïnformeerde burgers. Dus de zorgaanbieders moeten iedereen gaan aanschrijven en iedereen ook uh, schriftelijk of, of stel ik me zo voor uh, toestemming laten geven om in dat uh, schakelpunt opgenomen te worden? Ja, dat zegt u heel juist. Wij willen dat uh, de zorgaanbieders, dan hun patiënten, Dus eigenlijk kan ons allemaal heel nadrukkelijk vragen en uitleggen wat er gebeurt uh, uh, ...om toestemming in het schakelpunt opgenomen te worden... ...zodat ze uiteindelijk onderdeel kunnen uitmaken van uh, dat landelijke verwijsdossier. Dat standpunt hmm. hebben wij met, met klem uitgedragen. Ik moet u ook wel zeggen dat ik erg blij ben dat de mensen achter het landelijk schakelpunt... ...nu deze stap hebben gezet om per 1 januari die gegevens te verwijderen... ...van al die mensen die geen toestemming hebben gegeven tot dusverre. Ja, maar dan, dan zitten we tien dagen voor het nieuwe jaar. Gaat dit lukken per 1 januari dan? Dat weet ik niet. Dat is aan het LSP. Uh, uh, dat wij dit standpunt innemen is ook geen verrassing. Dat uh, de afspraak was, dat het bij 1 januari zo zou zijn, ja? dat, het, dat het systeem zou zijn geschoond van mensen die de toestemming hebben gegeven. Dat was ook bekend. En ik kan u overigens verzekeren dat wij bovenop zitten en vrij snel het nieuwe jaar zullen kijken hoe het zit met het systeem en wat daar nog wel en niet is. In ja, want wat als die vereniging van zorgaanbieders nou niet aan die eis tegemoet gaat komen? Uiteindelijk nou, kunnen, kunnen, wij, kunnen wij nakoming afdwingen door het opleggen van een dwangsom. Ja, dat gaat dan gebeuren? Dat hangt van de situatie af, maar dat is het, het middel wat we hebben, dus een dwangsom. En ik kan u verzekeren dat wij op dit systeem, uh, wat, wat, wat groot en, en omvangrijk en ingrijpend is, dat wij daar buitengewoon veel aandacht aan besteden. Nee. Want wat, hoe gaat u dat controleren? Uh, wij kunnen daar onderzoek naar doen, uh, uiteindelijk door zelfs te gaan kijken, maar uh, dat, dat hoeft helemaal niet. We hebben, uh, we hebben op zichzelf wel overleg met de organisatie hierachter. En wij zullen vooral informatie vragen. Ja, een steekproefverwijs of zo? Uh, uiteindelijk kan ik me voorstellen, maar ik loop nu wel heel erg op de feiten vooruit dat wij uh, vragen om de cijfers. Hoeveel mensen zitten erin? En vooral hoeveel mensen daarvan hebben inderdaad toestemming gegeven. Okay. Maar zo u wilt, we kunnen een steekproef houden. We kunnen ja. gaan kijken. ja. Goed, uh, we wachten het met u af, meneer Thomas... van het uh, College Bescherming Persoonsgegevens. Dank u wel. Graag gedaan. In Arnhem is een zelfbenoemd therapeute... veroordeeld voor mishandeling van de cliënten. Ze moet van de rechtbank vijf maanden de gevangenis in. Een vrouw van 50 uit Nijmegen... die ongediplomeerd werkte, die sloeg en trapte haar cliënten tijdens sessies. Het heeft zich gedaan door zich voor te doen als een kundig therapeute... met medische kennis, met uh, spirituele kennis... en met de beschikking over paranormale uh, gaven... Ze heeft het gedaan door zich tegenover deze cliënten intimiderend op te stellen. En door al deze gedragingen heeft ze zo een afhankelijkheidsrelatie gecreëerd met deze cliënten. Een van de cliënten liep tijdens een duivelsuitdrijving zelfs een gebroken neus op. Hetzelfde slachtoffer werd kort daarna nog met een veil in het gezicht bewerkt. Vrouw uit Nijmegen kreeg niet alleen gevangenisstraf dus, vijf maanden, maar ze moet zich ook laten behandelen. Inmiddels is het 13 minuten over één. Nog één keer de hoofdpunt uit dit uitgebreide NOS-bulletin. In kerkrade is bij toeval een ecstasy-lab opgerold. Wordt nu ontruimd. NS-medewerkers zijn de agressie door treinreizigers op Rotterdam Centraal zat... en sturen een brandbrief naar de directie van de spoorwegen. Het EPD is het alleen voor patiënten die daar toestemming voor gaven. Het College Bescherming Persoonsgegevens gaat dit nauwgezet controleren. <middels> dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Jurgen weer met lunch.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 En CRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunchje met Pieter Hunveld. Hij is hoornist van het Metropoolorkest dat voorlopig gered lijkt van de ondergang. Voor In de Praktijk zijn we deze week... bij het Wereldkerscircus in Carré. Tony Wilson is daar al jaren de spreekstalmeester. En hij vertelt dat er ook zoiets bestaat als circushumor. Het gebeurt wel eens dat... Uh, uh, er wordt in het, uh, in het theater ook... en in het circus wordt er veel gebruik gemaakt... van zwart plakband. Gaffertape heet dat. En het gebeurt wel eens dat je met een reepgaffertape op je kostuum de piste binnenkomt. Tijdens de repetitie bijvoorbeeld. Mooie stem heeft hij, Tony Wilson. Uh, straks meer van hem in uh, de praktijk dus. Dan om half twee zijn standpunt.nl. De oproep tot het filmen van geweld tegen hulpverleners is een goed idee. Dat is de stelling. Bent u het eens of oneens met die stelling? SMS dat dan naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. U kunt stemmen op onze website. Dat is www.standpunt.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Ja, vandaag is dat een uh, muzikale werklunch... want mijn gast is Pieter Hunveld Als gezegd... hij is hoornist bij het Metropoolorkest. De muziek van Soldaat van Oranje... als protest tegen de bezuinigingen van het kabinet... die zou het einde van dit Metropoolorkest betekenen. Er zijn 35.000 handtekeningen opgehaald en dat had effect. Regeringspartijen VVD en PvdA vonden nog een potje geld. Dus is het Metropoolorkest voor de komende jaren gered. Ja, zag het zag slecht uit dus voor het orkest. Ondanks een uh, Grammy-nominatie, zelfs een Oscar hebben ze gewonnen. Uh, uh, notabene allemaal. 2012 leek in mineur te eindigen... want het kabinet wilde de subsidie stopzetten voor het orkest. Maar misschien wel dankzij de protestvoorstelling gisteren in de Tweede Kamer... is er toch geld beschikbaar. In ieder geval tot 2017. Pieter, hartelijk welkom. Uh, waren jullie je toeter gisteravond na deze mededeling? Uh, nee, ehm... Um... Het is natuurlijk allemaal nog, uh, nog in onderhandelingen. Men is er nog mee bezig, dus uh, wij juichen absoluut niet te vroeg. Nee. Uh, laten we zeggen, we hadden net in die quiz ook wel even... een klein misverstandje daarover. 7 miljoen, dat, komt, dat, dat wat wordt er eigenlijk vrijgespeeld uit een potje. Uh, hoe, waar komt dat geld vandaan? Uh, dat weten wij nog niet helemaal zeker. Maar het lijkt uh, uit, uh, uit reserves te komen of uit uh, uh, uh, zogeheten frictiepotjes. Hey, dus dat jullie straks een beetje kunnen toeteren... dat gaat niet ten koste van ons hier? Nee, dat gaat niet dat ten Het gaat niet koste uit het omroepbudget. En overigens ook niet ten koste van andere cultuur. Dat is iets wat je nu ook veel hoort. Iemand anders moet er gaan, bl moeten gaan bloeden. De informatie die wij hebben is dat het uh, echt uit, uh, uit zogeheten riggels komt. Ja, ja, dat zijn extra potjes voor, uh, wat, uh, nou ja, om dingen te repareren ja. in dit geval. Um, ja, Die kwestie speelt natuurlijk al heel lang. Uh, hè, vanaf het moment dat de mededeling kwam, ja, we gaan er geen geld meer in stoppen. Nou, ja, tot gisteren dan, die protestvoorstelling. Wat is er in die tussentijd allemaal gebeurd dat jullie dit dan toch op de wal hebben gehaald? Ja, we hebben uh, alle zeilen bijgezet. We zijn ook heel blij dat de coalitie dat inziet. Dat wij uh, 67 jaar geen uh, cent zelf mochten verdienen... of commercieel mochten werken. En nu van de regering in één keer helemaal commercieel zouden moeten. Nou, Iedere ondernemer die kan je vertellen dat je uh, zo'n slag met zo'n groot bedrijf... een orkest is alleen al 52 muzici... dat je er niet van de ene om de, de andere dag kan maken. En dat... Uh, men ons daarin nu uh, uh, wil uh, helpen, daar zijn we heel blij mee. Ja. Maar het wordt nog niet gemakkelijk. Want het is 50% van het budget wat we nu krijgen. Dus we zullen enorm hard aan de bak moeten... om vanuit de positie waar je niks mag verdienen... naar een positie te gaan waar je 50% zelf gaat verdienen. Ja. En dat in een paar maanden tijd. Een ja. moet gaan verdienen ook inderdaad. Ja. Wat is het uniek eigenlijk van het metropoolorkest? Um, het is het beste pop- en jazz orkest ter wereld. Dat zeggen kennis, onder andere de Grammy... Commissie getuigen, de vele nominaties en de Grammys die we hebben gewonnen. Um, het is het meest gespecialiseerde orkest op alles wat niet klassiek is ter wereld. En uh, zoiets is er, is er niet in Nederland. Ja. En daarmee bereiken we een enorm publiek, ook in, in, in grootte en in breedte. Ook, ook vaak een opdracht van de politiek, hè? moet allemaal niet in kleine zaaltjes voor een, voor een klein klein Ja, precies, voor mensen, je... Maar jullie, jullie spelen juist voor breedte. Ja, wij bereiken juist mensen die heel veel andere culturele instellingen niet bereiken. En. Sterker nog, wij zeggen altijd vrijwel... iedere Nederlander hoort ons iedere dag. En vaak zelfs zonder dat ze het weten. Ja, leg eens uit. Nou ja, um, als je de tv aanzet... is er bijna altijd wel op, elk, op een kanaal of op de radio... een metropoolorkest te horen ja. bij een tune van een programma. Neem met het oog op morgen, die ja. is door ons ingespeeld. Een Nederlandse film, een liedje op de radio. Ja, wij zijn eigenlijk bijna altijd te horen. Maar men weet het niet. Ja. Laten we een klein, kleine bloemlezing uh, laten horen... Van, van wat het metropoolorkest is. Kom eens. Maar nu eerst het Metropool Orkest. Het uh, Metropool Orkest, goedemorgen. <laughs> oh. <heten> Ho Dames en heren, goedenavond en welkom bij alweer de laatste aflevering van het Metropoolorkest Ontmoet. Heel veel televisieprogramma's hebben zo'n herkenningsmelodietje aan het begin. Deze bijvoorbeeld. Of deze. Het Metropoolorkest. Orkest. nou voor de people of Holland, dames en heren, live met het Metropoolorkest. Hier is Jonathan Jeremiah. I've been feeling, I've been feeling, I've been feeling like you mess around. Zaten jullie daar met even met het hele orkest of zo? Nee, we zaten in onze eigen studio, die is toevallig 300 meter verder. Ah, Oké, okay, En we hadden ja. heel leuk geregeld. <laughs> ja, <laughs> grappig. Uh, ja, als je dit dan allemaal zo hoort en wat je allemaal al die doet... dan zou je toch denken, dat is een eitje man om, om de helft dan gewoon zelf te moeten verdienen. Uh, dat gaat zeker geen eitje worden. Dat is, uh, het probleem van een orkest is, is dat... Mensen, dat is een beetje een modestatement op dit moment. Als het eigen broek niet op kan houden, dan is het niet goed genoeg. Uh, economische wetten die, uh, werken niet... Uh, commerciële wetten werken gewoon niet voor alle instanties. En je ziet bij een orkest, je hebt uh, 52 muzici... als je dat helemaal op de markt moet gaan verdienen... Ja, dan wordt een toegangskaartje 200, 250 euro. En dan... Verlies je juist de toegankelijkheid. Nee, nee maar goed, ik, ik hoor bijvoorbeeld in deze, in deze compilatie: nee. horen we uh, jullie trainen op met Jonathan Jeremiah? Ja. Uh, je zou toch denken, nou, daar kan je toch geld voor vragen? Ja, daar vraag je ook geld voor. Maar als je kijkt dat je 52 muzici hebt, uh, plus uh, een productie die moet lopen, plus een theater, en je hebt een x aantal duizend stoelen, zeg 2000 stoelen. Ja, dan, worden, uh, dan wordt het gewoon ongelooflijk duur. Mm. Maar, en, en nu, op dit moment is het zelfs zo... dat, dat je daar helemaal niks voor krijgt. Dus jullie krijgen gewoon je budget als metropolicus. En dan, dan word je gevraagd om zo'n optreden te begeleiden. Ja, door de omroepen. Ja. En uh, resetten gaan eigenlijk altijd naar de omroepen. En daardoor... Uh... Zo is het systeem. We worden betaald uit de mediabegroot. Maar bijvoorbeeld een commerciële film of zo. Ook daarvoor geldt dat je gewoon belangloos eigenlijk moet meedoen. Ja, commerciële film doen wij niet. Dat is altijd in opdracht van de omroep. Want we zijn op dit moment nog een facilitair bedrijf van de omroep. Waar zou dan straks wel dat geld te verdienen zijn? Als je dus commercieel mag denken. Het geld zou te verdienen zijn door kansen te pakken die voorbij komen. We hadden bijvoorbeeld twee jaar geleden een aanbieding van LG Row om met hem door Amerika te toeren. Bekende maar omdat jazz, wij... uh, ja, Precies. Omdat wij helemaal onder de media begroting vielen... en niet commercieel mochten werken... konden we dat soort dingen dus niet doen. Maar Hij vond jullie orkest zo goed. Hij dacht van, ik wil daarmee toeren. en ja. uh, Ik wil ze achter me hebben. En... Ja, hij ja, zei he. letterlijk, ik kom bij veel orkesten op de wereld... maar wat deze club kan, heb ik nog nooit ergens gehoord. Ja. Dus zeg maar dat zouden voor de toekomst zouden dat de, de uh, gouden eieren zijn? Ja, maar dan nog steeds zal het heel moeilijk worden... want om daar echt uh, winst op te maken... Dat, euh, dat zal een hele klus worden. Ja. Ja. De kosten zijn gewoon hoog. Je bent met veel mensen. Even naar jou, Want het heet werklunch. Hè? Hoe ja. ben jij, jij zit vijf jaar bij het Metropole. Ja. Je hebt, neem ik aan, keurig je studie en zo ja, gedaan. Ja, ik heb het conservatorium ja. gedaan. Het grappige is dat ik natuurlijk horen speel. Ja, ook niet heel voorkomend. Uh, nee, nou ja, je hoort het natuurlijk zeker in de film en in de pop. En in de jazz hoor je het heel vaak. Maar uh, het is natuurlijk um, eigenlijk van huis uit een heel klassiek instrument. Dus ik heb het conservatorium gedaan. En uh, ik had al van huis uit een grote interesse voor de lichte muziek. En toen kwam ik uh, bij toeval een keer bij Metro Orkest om mee te mogen doen. En toen dacht ik, ja, dit is het. Dit is ja. fantastisch. Hier worden zoveel nieuwe projecten gemaakt, zoveel mooie projecten geïnitieerd ook. Daar, uh, ja, dat ja. zou het fantastisch zijn om daarbij te komen. Want als je, als je bijvoorbeeld bij. viool speelt, dan kan je, er, kan je er misschien ook wat bij snappelen denk ik dan gelijk. En dan zit je nog wel eens misschien op een receptie wat te strijken en zo. Hoe is dat met de horen? Ja. Uh, Soms kun je wat bijsnabbelen, maar uh, een, een baan bij een orkest... is een baan die uh, al je tijd in principe opslokt. Je, je, ben, je moet altijd ongelooflijk veel oefenen. Je moet met een orkest ook repeteren. Dat is ook een van de redenen om de kosten hoog zijn. Je kan niet zomaar een concert geven. Je hebt altijd drie, vier repetities nodig. En dan een concert. Nou ja, dan uh, ben je ook alweer vier dagen bezig. Daaromheen moet je heel veel studeren. En uh, nou ja, de meeste weken bij ons hebben uh, zes werkdagen. Ja. En uh, wat doe jij er ook nog dingen naast van? Ja, ik geef wel één uh, middag in de week les op de muziekschool in Zeist. En ik, uh, uh, ik uh, hou me nog een heel klein beetje bezig met cultureel ondernemerschap. Oké, okay, want dus eigenlijk van jouw uh, positie in dat orkest... Kan je, uh, er moet wel wat bij om, om te kunnen... Uh, ja, ik heb een Overleven klinkt ook zo overdreven. Maar... Ja, ik heb een part-time baan daar, maar ja, je zal... Uh, je moet als muzikus ondernemend zijn. En dat is ook heel, heel goed, denk ik. Ja, en dat geldt ook voor de andere orkestleden. Een heel groot deel is uh, part-time, een deel is, uh, is fulltime uh, bezig. Ja, en dat zijn ook. Uh... Ja, dat is heel veel werken. Ja. Tegelijkertijd denk ik ook als je dan bij het Metropool hebt gespeeld... en, en, en het mocht onverhoopt gebeuren dat je daar uh, buiten de deur wordt gezet... dan heb je dat ook wel als visitekaartje, want hij zat wel bij het Metropoolorkest. Kom je ja, dan makkelijk ergens anders binnen? Ook, je komt ik? wel makkelijk ergens anders binnen, maar in het uh, lands, culturele landschap in Nederland... of muzikale landschap in Nederland... is aan lichte muziek ook niet heel erg veel meer het Metropoolorkest... En vroeger had je het Vara Dansorkestje, de Skymasters... voor heel veel mensen waarschijnlijk bekende namen. Ja. Die zijn allemaal al weg. Wij zijn echt het laatste lichte muziekinstituut dat er nog is. Ja, dus, dus dat geldt eigenlijk voor heel veel van die zaken. Je moet ook uitkijken, want straks is het verdwenen... en dan roept iedereen, Ja, waar is het metropool nou gebleven? Dat, dat moeten we eigenlijk voorkomen, zeg je. Ja, en dat moet je voorkomen. En wat je ook ziet is dat er... Uh, er zijn een aantal orkesten in Nederland... maar geen instantie die zich zo... Geen instituut die zich zo richt op de moderne tak van de sport. De popmuziek bestaat 100 jaar en van die 100 jaar is het Metropoolorkest 67 jaar wow. aanwezig. Nou, nou, lijkt het dus, nou ja, in ieder geval voorlopig, is, is de stekker er weer even in, zou je kunnen zeggen. Want jij zegt ook terecht: van, het is nog lang niet uh, klaar. Uh, er moet nog een hoop gebeuren om het echt uh, overeen te houden. Er zijn andere orkesten die hebben het ook hartstikke zwaar. Ja, um, ja wat, wat, wat doet dit met jullie branche? Um... Nou, we zijn sowieso heel blij, uh, wat ik eerder al zei... dat we uh, ruimte krijgen om in ieder geval constructief... Um, te zoeken naar, uh, naar goede oplossingen. Uh, wat je ziet is dat uh, juist op een moment dat het natuurlijk... voor culturele instellingen heel moeilijk is... om extra geld uit de markt te halen. Want uh, uh, uh, samenwerking met bedrijven bijvoorbeeld... zijn op dit moment natuurlijk niet makkelijk. Want nee. de crisis slaat overal ja, die toe. Die zit ook met de crisis, ja. Nou, juist op dat moment moet je dus een, een weg inslaan... waar eigenlijk de omstandigheden desastreus zijn. En uh, ja, dat, ver dat vergt heel veel stuurmanskunst. Ja. Uh, je hebt het al een paar keer gezegd, je bent er nog lang niet gerust op. Maar goed, voorlopig dan toch even wat, wat, wat meer adem. Ja. Uh, ik hoop dat het goed komt. Leuk dat je hier was, Pieter Hunveld. Hoornis dus bij het Metropoolorkest. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Ingrid Koning kijkt mee achter de schermen van het Wereldkerstcircus in Carré. Vandaag is op pad met de man die alle ex aan elkaar praat, de spreekstalmeester. <kliek> Hooggeëerd publiek. Hooggeëerd publiek. <kliek> Tony Nielsen spreekstalmeester sinds zes jaar en u bent uh, druk aan het oefenen. Uh, ja, want het uh, wordt nu weer een hele spannende tijd. Dit is de repetitietijd. En dan gaan we kijken of uh, tijdens de, het wisselen van de nummers... ook de teksten lang genoeg zijn om die wisseling gedaan te maken... Namens de directies van het Koninklijk Theater Carré, Stardust, Circus International en het Nederlands Theaterbureau, heet ik u van harte welkom. En volgens mij moeten u nu u omkleden, want we gaan straks naar de piste. Uh, ja, nou, daar heb je gelijk in. Het is goed dat je op de tijd let, dankjewel. Want uh, het is nu hoog tijd inderdaad dat ik, uh, dat ik mijn mooie kostuum aan ga trekken, ja. En terwijl Tony zich aan het omkleden is, loop ik weer eventjes naar buiten... En in de gangen kom ik meneer Van der Meijden weer tegen. U loopt weer te rennen. Wat brand je met u nu aan blossen? Nou, de zeeleven zijn net aangekomen uit Parijs met de auto van Florian. Weet je, de paardenauto, de paarden staan in de tent en hier in Carré natuurlijk. Die staat in de weg, dus die moet nu weg. Want ik wil niet dat zeeleeuwen meteen in een zwembad in springen. We hebben een eigen zwembad, hebben ze bij zich. Dat heb ik niet, maar zij wel. Roland is hier nu met de trucks om de the naar de to te back. So is, is uh, hoeveel tijd heb jij nog? Ik, ik, ik hoef niet nu weg. Nee. De wagen staat, zijn wagen staat in de weg voor de zeeleven die nu uh, naar binnen moeten. In het nieuwe regieelakkoord van de VVD en de PvdA staat een verbod op wilde dieren. Wat vindt u daarvan? Onzin. Ik wil punt 1 het woord wilde dieren is fout. Die dieren zijn allemaal gefokt bij, bij Martin Lacy en Alex. Ze zijn opgegroeid in de dierentuin van hun ouders. zijn al de tiende generatie gefokte leven. Als je dat ziet... er zijn van de zomer zes witte leeuwtjes geboren. Zo klein is het ook nog nooit gebeurd. Hoe Martin ze koesterd... in zijn woonwagen een flesje geeft. Alsof het baby's Hij heeft het ook over met baby's. Begrijp je? Ik, ik vind ook dat... Uh, circusdieren... dat is nu een onderzoek geweest... hebben het beter dan dieren in de dierentuin... en dan dieren in de natuur. Kijk, in de natuur worden leven... ongeveer negen jaar oud. Bij Martin en, en zijn boer... 20 tot 24 jaar... Ik ben vanuit Carré even naar een uh, kroeg om de hoek gegaan. En daar zit Leonie Vestering. Zij is directeur van Wilde Dieren de tent uit. En mocht het regeerakkoord uh, blijven bestaan, dan zou zij heel blij zijn. Want zij hebben hier sinds 2005 eigenlijk over gelobbyd. Denk je dat dit doorgaat, dit verbod? Ja, we zijn er overtuigd dat dit doorgaat. Het staat inmiddels als belofte in het regeerakkoord. En we nemen dan ook aan dat het ministerie dit verder gaat uitvoeren. Maar ook buiten het regeerakkoord hebben we nu een hele ruime kamermeerderheid. 106 zetels die inmiddels tegen het gebruik van wilde dieren in circussen zijn. Dus we gaan ervan uit dat het wordt verboden. Tijdens de kerstperiode zijn er rond de 15 circussen in Nederland die een show opvoeren. Gaan die daar ook nou staan en protesteren? Nee, we vinden dat protesteren voor het circus niet ons doel behartigt. Dus we vinden het belangrijk om in dialoog te blijven met circussen. Leonie heeft duidelijk haar verhaal klaar. Uh, ik ga eens kijken hoe het weer terug is in het circus, want volgens mij moet Tony nu inmiddels wel weer opkomen. Het wordt een waar circusfeest, want wij vieren 125 jaar carré. En wat mag je dan echt niet doen als je in het circus werkt? Als je in het circus werkt mag je absoluut niet fluiten. En dat heeft met vroeger te maken dat uh, ze nog in geen intercom hadden en dergelijke. En vooral op het uh, toneel werd het door de toneelmeester gefloten... als er uh, een changement moest plaatsvinden en dergelijke. En hij was de enige die mocht fluiten op de bühne. En dat is ook overgenomen in het circus. Maar nog steeds? U fluit ook nooit? Nee, ik fluit niet. Absoluut niet. En uh, iedereen die meewerkt, die fluit ook niet. Nee. Wel voor en na het werk wordt er gefloten en, en, en plezier gemaakt. Maar zeker niet tijdens een voorstelling. Duidelijk, dat is uh, het ware woord van Tony Wilson dus. Hij is de spreekstalmeester van het kerstcircus. Morgen in deze serie hoort u hoe de eerste voorstelling is verlopen. Zometeen is er Stand.nl. De stelling ga ik nog maar een keer lezen. De oproep tot het filmen van geweld tegen hulpverleners is een goed idee. U mag zeggen of u daarmee eens bent of mee oneens. Dat horen we dan zometeen. Nu het laatste nieuws. Hier is Raymond Serré. Radio 1, het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Joe Biden gaat de pogingen leiden om de wapenwetgeving in Amerika te veranderen. De aankondiging komt enige dagen na de herdenking van de slachtoffers van de schietpartij in Newtown. Obama heeft vaker een beroep gedaan op Biden in politiek gevoelige kwesties. Vorig jaar wist Biden een begrotingsakkoord met de Republikeinen voor elkaar te krijgen. De rente op Griekse staatsleningen daalt. Op de obligatiemarkt is de rente voor Griekse tienjarig schuldpapier gedaald naar iets meer dan 12 En in maart stond die rente nog boven de 40 Het is bijna twee jaar geleden dat de Griekse rente zo laag stond. Studenten op lerarenopleidingen kunnen zich voortaan specialiseren als docent voor het vmbo of mbo... Minister Bussemaker van Onderwijs schrijft aan de Tweede Kamer dat de studenten vanaf het komend studiejaar eerst een brede basisopleiding krijgen. In het vierde jaar kunnen ze zich specialiseren. Volgens Bussemaker komen de leraren daardoor beter beslagen ten ijs als ze voor de klas staan. In een Arnhem is een zelfbenoemd therapeute... veroordeeld voor mishandeling van haar cliënten. Ze moet van de rechtbank vijf maanden de cel in. De 50-jarige vrouw uit Nijmegen sloeg en trapte haar cliënten tijdens sessies. Een van hen liep tijdens een duivelsuitdrijving zelfs een gebroken neus op. De therapeut kreeg niet alleen een celstraf, maar moet zich ook laten behandelen. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. Stand.nl Jurgen van den Berg Ja ja, burgers moeten het geweld tegen hulpverleners... zoals ambulancepersoneel tijdens de jaarwisseling filmen. Dan kunnen mensen die zich daar schuldig aan maken... sneller worden opgepakt. De oproep komt van voorzitter Rick Franks... van de Stichting Hulp voor Hulpverleners. Is het een goede zaak om zo'n oproep te doen... en mensen te vragen om op deze manier... het geweld tegen hulpverleners te bestrijden? Of gaat het allemaal veel te ver? Ik praat erover met Gerard Pijnenburg... Hij is van de beroepsvereniging van ambulancepersoneel. Dag, meneer Pijnenburg, Goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen in dit programma altijd met drie keuzes. Daar mag u daar een ja of nee op zeggen. Daar komen ze. Een oproep om het uh, te filmen verergert de agressie tegen ambulancepersoneel. Klopt. Dat is dus een ja. Geweld tegen ambulancepersoneel is een media hype. Ja. Moet u zo nog maar eens even uitleggen. Agressie tegen ambulancepersoneel moet zwaarder worden bestraft. Ja. Dan uh, de stelling, en uh, daarvoor roepen we iedereen op die dit hoort om te reageren. Eens of oneens op deze stelling, dus de oproep tot het filmen van geweld tegen hulpverleners is een goed idee. Bent u het eens of oneens? SMS dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen 0800 1101. U kunt naar de website, dat is www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Uh, meneer Pijnenburg, ik ben benieuwd wat u daar zegt, uh, tegen zegt uh, tegen, die, uh, tegen die stelling. Uh, de oproep tot het filmen van geweld tegen hulpverleners is een goed idee. Eens, ja, of, eens uh, of oneens? Oneens. Oh. Terwijl het u toch aangaat ook. Zeker gaat het me aan. Alleen, uh, ik denk het is ook een uh, heel oud idee, want er gebeurt niks anders. Als er op straat uh, zaken gebeuren, geweld tegen hulpverleners... dan wordt er al volop gefotografeerd en gefilmd. Dus uh, waarom nu deze oproep, vraag ik mij af. U, u zegt eigenlijk, los van die oproep gebeurt er toch al wel? Precies, het is een beetje een open deur. Uh, je hoeft YouTube er maar op na te kijken of uh, alle andere social media en uh, nou ja, je komt uh, van alles en nog wat tegen. Even los van die oproep, heeft het, heeft het überhaupt zin, denkt u? Als, als dus, laten we zeggen, iemand, iemand van uw uh, collega's, ambulancepersoneel wordt bedreigd of aangevallen, iemand staat daarbij en die filmt dat en, en, en stuurt dat door naar de politie. Heeft dat zin, denkt u? Uh, of dat zin heeft, ja, dat vraag ik me af. Kijk, het is natuurlijk wel gebleken in, uh, in haren... dat er aan de hand van beelden toch uh, mensen nog opgepakt zijn. Uh, in die zin zou het misschien zin hebben. Aan de andere kant uh, denk ik ook aan de, de, de veiligheid van de omstanders... aan de privacy van het slachtoffer en van de ambulancehulpverleners. En dat is toch ook een, uh, een belangrijk gegeven. De, ook iets wat je in acht moet nemen. Mm -hmm. Daarbij denk ik van... Uh, op die beelden zijn waarschijnlijk ook een hoop mensen te zien... die er niks mee van doen hebben. En dat uh, wordt wel allemaal getoond en vastgelegd en doorgestuurd. Ja. Maar ja, goed. Als je het alleen aan de politie geeft... dan kan die bepalen of ze ermee naar buiten komen... en, en het misschien geïsoleerd ge naar buiten brengen. Ja, de vraag is natuurlijk wie gaat dat controleren. Want ik denk dat het eerder op YouTube staat... dan dat het bij de politie in de database belandt. Dat, dat is uw dagelijkse praktijk. Dus als er al iets is, dan staat het snel op internet... en dan uh, misschien wordt het wel niet eens naar de politie doorgestuurd. Ja, of beide. Maar in ieder geval komt het ook in de openbaarheid. Dus ja. iedereen die, uh, die kan die beelden zien. Ja. Even voor de helderheid, hè, want die oproep die is gedaan... door de Stichting Hulp voor Hulpverleners. Uh, kende u die stichting? Uh, niet persoonlijk. Ik weet dat die bestaat... Uh, en, uh, maar wij hebben als beroepsvereniging uh, nooit kennis gemaakt met deze stichting. Nee, dat, is dat niet gek? Um, ja, het bevreemd me wel enigszins. Zeker als er zo'n publieke oproep gedaan hm. wordt. Want ze nemen het toch voor u op. Uh, nou, je zou zeggen dat is mooi. Precies, op zich wel. Ik denk uh, als wij ondersteund kunnen worden, dan is dat prima. Maar ik denk dat je, dan, uh, dat je daar dan uh, van tevoren over gaat uh, communiceren. Bij ons is niks bekend van, uh, over deze stichting. Althans, we hebben daar geen, uh, geen contact mee gehad. En het lijkt mij gewoon van evident belang... als je dit soort publieke oproepen doet, uh, vanuit je doelstelling... want die hebben ze toch dat je meer rugdekking uh, wil geven aan hulpverleners. Dan vind ik dat, dat, je, dat je daar op zijn minst van tevoren contact over moet uh -huh. opnemen... Of, uh, of dit de goede weg is. Hebt u een vermoeden waarom dat niet is gebeurd? Ja, een vermoeden, een vermoeden heb ik wel, maar dat uh, ja, kan ik niet hard maken. Maar ik weet dat... Uh, de stichting morgen officieel een, een persbijeenkomst heeft... en uh, dan van uh, Sieren de campagne uh, handen af van onze hulpverleners uh, overgedragen krijgt. Dus misschien dat ze toch uh, dachten van... we moeten ook nog wat de media inslingeren om wat aandacht te krijgen. Maar dat zijn mijn hmm. is mijn persoonlijke mening. Het zou kunnen gaan om de publiciteit. Want het is op zich opmerkelijk. Ze, ze, ze bedoelen het dan waarschijnlijk goed. Maar het is toch ja. gek dat je dan in ieder geval niet even contact opneemt... met de beroepsvereniging die er juist over gaat. Uh, ja, precies. Tenminste, bij mij is niks bekend. Ik heb het ook nog even nagevraagd bij het bestuur van de, van de, van de beroepsvereniging. Maar er is niemand iets bekend over een contact. Hm. Voelt u zich wel gesteund door deze oproep? Um, nou, wat ik al zei, het is een open deur. Het gebeurt al, dus voor ons is er niks nieuws. Het gaat, het gaat bij... Kijk, de opdracht van ons als, als ambulancezorg... is om uh, acute hulp te verlenen in acute situaties. En daar gaan we er in eerste instantie van uit dat we dat op een normaal, sociaal aanvaardbare manier kunnen doen. Uh, en dat daarbij de veiligheid van ambulancezorgverleners... want dat, dat vinden we gewoon heel belangrijk, maar ook van de patiënt... of het slachtoffer, dat is net hoe je het noemt natuurlijk... Uh -huh. en ook de omstanders gewaarborgd is. Kijk, en als er extreme omstandigheden zijn waardoor we dat niet kunnen doen dan staat in ieder geval de eigen veiligheid voorop. En in het ergste geval, dan vertrekken we gewoon van de onheilsplek... zonder dat we hulp verleden, ver, verlenen. Ja. Ja. Maar de vraag was, voelt u zich gesteund door die oproep... of vindt u het juist, uh, uh, nou ja, werkt het juist averechts misschien? Nou, ik vind ja, eigenlijk geen van twee. Ik vind het overdun. Hm. Het is gewoon duidelijk. En ik denk ook, de groep die je, die je eigenlijk wil bereiken... die bereik je niet. Want... Preilschoppers, uh, mensen die geweld gebruiken... zijn vaak de mensen die niet, uh, deze, geen notitie nemen van deze campagnes. Deze campagnes die komen allemaal terecht bij mensen die al weten hoe het zit. En eigenlijk zonder van het geld. Nou moet ja, in, in feite is de oproep toch aan ons allemaal gedaan? Uh, niet aan, aan, aan de mensen die uh, gek in hun kop zijn en, en ambulancepersoneel aan, uh, nee, aanvallen? Nee, maar dat bedoel ik juist. Waarom doe je steeds een oproep aan mensen die toch wel weten hoe het hoort... en hoe het moet en die wel respect hebben voor hulpverleners? Want die... Die nemen kennis van dit soort campagnes. En de groep, uh, zeg maar, die, die de geweldse pleegt en dingen uitlokt en voor een hoop narigheid zorgt, die nemen waarschijnlijk maar nauwelijks kennis van deze campagnes. Die worden niet bereikt door deze campagnes. Ja. Ja. Nou was er iets interessants net bij die keuzes, hè? Want uh, ik vroeg u. Uh, even kijken, wat hadden we geweld tegen ambulancepersoneel is een media-hype. En toen zei u, ja. ja. Um, impliceert dat dat uh, er uh, veel aandacht voor is, terwijl het in de praktijk wel meevalt dan? Ja, ik denk dat er uh, veel te veel aandacht voor is. Uh, vandaar ook dat ik zeg, het is een hype. Uh, er zijn onderzoeken gedaan, in opdracht ook van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En dat blijkt zelfs dat uh, de agressie tegen hulpverleners is afgenomen. Dus dat vind ik dan toch wel opvallend. Hè? Als, ik, uh, als ik kijk naar de cijfertjes... dan uh, was in 2007... Uh, is er een daling geweest bij ambulancepersoneel... van 89% naar 79% in 2011. Ja, maar dat is, dat is nog heel veel, lijkt me toch, of niet? Nou... Het gaat er, kijk, als ik tegen u zeg van uh, in 2011 zijn er 234 incidenten hè, als, als geweld. Dat, dat is ook nogal een groot woord natuurlijk, want schelden is geweld. En een, uh, een klap in je gezicht is ook geweld. Ja. Er zit heel veel tussen. Ja. Maar in 2011 waren er 234 gevallen op 1 miljoen ritten. En dan denk ik, waar praten we dan precies over? Ja, kijk, dat is, dat is wel een, een, een mooi cijfer om tegenover elkaar te zetten. Ja. Um, en, en, uh, du dus u zegt eigenlijk, van, ja, uh, als er dan zo'n geval is... is daar ineens gelijk heel veel aandacht voor. Mm -hmm. uh, maar het gaat ook dus gewoon... Ja, nou ja, die cijfers geven genoeg aan. Het gaat heel vaak gewoon goed, niks aan de hand. Ja, het lijkt, het lijkt een eigen leven te gaan leiden, het, uh, het geweld tegen hulpverleners. Hoe kan dat? Geen idee. Misschien uh, voer voor reclamebureaus of... Uh... <laughs> Geen idee. Er, er is hoop aandacht voor en, en het is veel te veel. Ik hoop eerlijk gezegd dat dit de laatste keer is dat ik uh, bij wijze van spreken deze dag op zo'n bericht moet reageren. En dat we nu aan de slag kunnen en dat we kunnen gaan doen waar we voor staan. Ja. En dat is acute zorg verlenen aan, aan slachtoffers en patiënten. Want er komt een drukke tijd aan ook, uh, meestal natuurlijk rond de jaarwisseling. Uh, ja, niet, niet extreem druk. Dat wordt ook vaak overdreven. Natuurlijk uh, is het in, in, tijdens de jaarwisseling is het wat, wat, wat drukker, dat is uh, logisch. Er ja. wordt een hoop drank gebruikt, pillen en poedertjes. En, uh, en dan in combinatie met de toevallige situatie, dan, dan kan er wel wat reuring ontstaan inderdaad. Um, nou praat u natuurlijk alleen voor het ambulancepersoneel. Uh, er zijn meer hulpverleners, brandweerlieden, politieagenten, nou, noem, het, noem het allemaal maar op. Uh, mm -hmm. Zouden zou die aantallen die u net noemt ook daarvoor gelden? Uh, ja, daar, daar kan ik niet, uh, niet exact antwoord op geven. Ik, uh, ik heb in ieder geval in dat uh, rapport waar ik daar straks over sprak... Uh, gezien dat het ook geldt voor, uh, voor politie en brandweer. Dat daar ook een daling in zit. Want ja, die stichting waar we het net eens steeds over hadden... die dus die oproep heeft gedaan, die zegt dat ruim 75% van de hulpverleners... Uh, zoals dus ambulancepersoneel, brandweerlieden en politieagenten... te maken heeft met geweld of bedreigingen tijdens het werk. Ja. Uh, dat is drie kwart. Ik, dat is drie kwart. Als ik naar mijn getallen kijk, dan uh, denk ik dat dat uh, meevalt. En ik denk ook van, uh, wat ik daar straks zei, wat versta je onder geweld? Als je onheus bejegend wordt, zie je dat al als geweld of uh, uitgescholden? Of zie je pas uh, geweld pas als het, uh, als het echt fysiek is en je krijgt een slag in het gezicht mm -hmm. of een schop tegen je schenen? Ja, ja. En, en wordt, ondanks dat die getallen dan wel meevallen, zegt u, wordt er toch veel over gesproken dan onderling ook? Nee, onderling wordt er niet zoveel over gesproken. Er zijn wel uh, binnen de ambulancezorg uh, diverse programma's... waarop uh, medewerkers uh, zeg maar geschoold worden om om te gaan met agressie. He? Denk aan een uh, cursus uh, agressie en geweld. Want het zit natuurlijk ook in een stukje communicatietechniek van uh, de hulpverlener zelf. Het is ook vaak hoe je de mensen benadert. Er, er kan geweld ontstaan of agressie uh, bij iemand die uh, door het lint gaat... omdat er iets gebeurt waar die door waardoor hij zo gechoqueerd wordt dat hij die, dat die reactie vertoont. Mm -hmm. Maar je hebt ook agressie en geweld die inderdaad puur ontstaat... uit baldadigheid en dronkenschap. En uh, ja, dat, ja, dat is gewoon een heel ander punt. Ja. En daar moet je als, als ambulancezorgverlener ook mee om kunnen gaan. Ja. Ondanks dat u het een beetje relativeert allemaal... ook met die cijfers in de hand overigens... Uh, en, en natuurlijk met uw verhalen uit de praktijk... Uh, mm -hmm. is de Telegraaf van de week ook een soort van actie begonnen... Er uh, is een gala geweest. Uh, uh, Opstelt heeft daar uh, wat dingen gezegd. Daar stond gisteren een groot verhaal over in de krant. Vandaag uh, die kaart vanuit de treversaal. Dus ze hebben het kabinet een, een, een kaart gegeven. Zeg, nou, schrijf hier wat op als een steuntje in de rug voor de hulpverleners. Wat, wat vond u van die actie? Ja, ik, ik moet zeggen, ik, uh, ik heb het gezien. Uh, bijna een halve pagina groot. Uh... Is voor u, hè, meneer Pijnenburg. Ja, dat is voor mij. Ja, ja. Nou, ik vind het heel erg overdreven en voor mij had het niet hoeven. Grote letters bedankt voor uw moed. Ik denk, wij zijn professionals, we zijn opgeleid, we zijn er gewoon om ons werk te doen. En ik zeg, laat ons gewoon ons werk doen en dan is het voor ons voldoende. En daar hoeven wij echt geen grote kerstkaarten van de politiek voor in de krant te zien. Mm. Uh, ik, heb er in ieder geval een, ik kreeg geen tranen in mijn ogen toen nee, ik het las. Nee. Er zullen ook mensen zijn die, die dit horen en die zeggen... ja, het is ook nooit goed, dan proberen we ze een, een beetje te helpen... en dan is het ook weer niet goed. Ja, maar ja, goed, je kunt ook kijken van hoe kunnen we helpen. En uh, daar kun je dan inhoudelijk met elkaar uh, over hebben. Ik denk dat bijvoorbeeld... Uh, het, uh, de, uh, er wordt hard geroepen dat uh, geweldsdelicten tegen hulpverleners... dat dat zwaarder gestraft wordt... Maar in de praktijk blijkt dat allemaal nogal mee te vallen. En wordt het toch vaak uh, makkelijk afgedaan. Hmm. En dan komen er allerlei zaken bij kijken. Van uh, ja, dan is het de achtergrond en de vroegere jeugd. En er is van alles misgegaan. En er moet nog een kans hebben. En uh, ja, ik denk gewoon keihard aanpakken. Ja. Nou ja, dat is ook wat opstel te willen. Hij heeft gezegd dat als mensen die filmpjes doormaken. Uh, bijvoorbeeld tijdens de oude-nieuwe viering, dan uh, maar onmiddellijk naar de politie doorzetten. En het Openbaar Ministerie is erop gewezen door de minister. dat uh, vaker dan uh, twee keer een hogere straf kan worden geëist. bij geweld tegen hulpverleners. U zei al bij de keuzes daar straks. dat u vindt dat, dat uh, die straffen alleen maar uh, uh, harder moeten zijn. voor mensen die dit soort praktijken er dan toch op nahouden. Nou ja, harder. Als ze, als ze in ieder geval maar vast uitvoeren. wat ze nu hebben afgesproken. dan zijn we al een hele eind. Ja. Iemand zegt hier nog even: iedereen mag filmen. de privacy om de hoek. als die filmpjes, foto's inderdaad ook worden gepubliceerd. als je ze door de. Uh, aan de politie geeft, dan, uh, dan zouden die de daders moeten identificeren en daar zou niks mee mis moeten zijn. Um, ja, dat zijn ook meningen. We, we kijken even wat uh, onze luisteraars vinden. Ik kom zo meteen graag bij u terug om die reacties uh, door te nemen. Um, even zien, ik ga nog een keer verversen hoeveel mensen er intussen hebben gereageerd. Wie zei het ruim 800? 80% eens met de stelling, 20% oneens in die stelling. Luidt, oproep tot het filmen van geweld tegen hulpverleners is een goed idee. Stand.NL, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met uh, Leandra Rattanus. Ik ben het uh, helemaal eens met de stelling. Uh, gezien het feit dat, uh, ja, dat het dan op één plek verzameld zou kunnen worden... in plaats van dat, dat het dan lukraak op uh, YouTube terechtkomt. Ik had nog wel een vraag aan uh, uw gast. En dat is, uh, in hoeverre geldt dit ook voor vrijwilligers? Want hij heeft natuurlijk professionals. Maar ja, je hebt ook genoeg brandweervrijwilligers. Mm -hmm. En ja, hoe zit het bij hun? Ik bedoel, uh, ja... Ja. Dat vraag ik me dan af. Ja. Oké, okay. uh, dank u wel voor het bellen. Stampernel, goedemiddag. Dag met uh, André Hannes. Dag. Uh, uh... Ik ben het helemaal oneens met de stelling, en uh, met name hierom, dat uh, als je iemand uh, terecht krijgt uh, in het verkeer of hoe dan ook, krijg je een pak op die donder even later of een paar dagen later. Dat heb ik zelf meegemaakt. Als iemand ziet dat ik aan het filmen ben, en even later staat hij bij de rechter en die zegt: Oh, dat is een filmpje van hem, ik zal hem eens even pakken volgende week. Ja, u, u bent bang dat dat dus tot allerlei represailles gaat leiden? Ja, natuurlijk. En, en, dan, en, dan, moet die, het het. en dan moet die ambulancedienst weer uitrukken. Ja, daarom. En het is een zwakte bot van meneer Opstelten. Want ik wil eigenlijk zeggen: olie B opstelten. En wij zijn dan Tom Poes. Dank u wel. Oh, dank u wel. Stampert en al. Goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen, met uh, Ferdinand Hossenbux. Hey, Ferdinand, hallo. Hallo, hallo. Jurgen, ik ben het uh, oneens met die stelling. Kijk, zo'n plan kan uh, positief klinken, hoor. Maar laten we elkaar niet voor de gek houden. De praktijk is anders, joh. Er zit een risicofactor aan voor ieder. Voor een ieder. Ga je iets filmen in je buurt, dan kan het verkeerd uitpakken. Ga je ergens anders filmen, kan het ook misgaan. Dat is gewoon zo. Zo zitten mensen nu eenmaal in elkaar aan hoe 2012. En nog even heel wat, hoor. Ik, uh, ik, heel kort. Ik maak het elk jaar mee bij mij in de buurt. Oude mensen die worden beroofd. Uh, er wordt knalwerk in de brievenbus gegooid. Ga ik dat filmen, Jurgen? Dan liggen allemaal ruiten eruit, ruit, joh. Hmm. Ja. En het, is een, het is een moeilijk item hoor. Ik snap uh, opstelten wel en die meneer die bij jou in de studio zit. Maar het is een heel moeilijk ja, item. Ja, ja. En we gaan naar het eind van het jaar toe, Jurgen. Het zal weer helemaal mis gaan. Wij hopen toch op een rustig oud nieuw in ja, Utrecht, zeker. Ferdinand. is goed. Dankjewel. Stamt het heel Goedemiddag. Goedemiddag meneer. <coughs> ik spreek met de heer Van Rest. Ik zit in mijn 84 e levenjaar. Dus ik spreek nergens anders uit. En levenservaring. Het moet absoluut niet gebeuren. Dat filmen. Want hij hebben mensen leren gezegd. Eh, er wordt geweld opgebruikt. Eh, je moet het dan ook nog eens per se aan de politie leveren. Dan moet je afstaan, dus dat is nog weer eh, voor extra geweld of niet doen. Nee, het is een cultuurverschijnsel. Niemand in, de, in Nederland valt de, de leger des heils aan. Dat is niet omdat ze heilig zijn of zo. Nee, daar staan ze niet eh, als er een ramp gebeurt. Hé, eh, hey, kom snel maar met je kopje soep. Wat Sire moet, kunt doen om de zaak te verbeteren, geeft de mensen les, die hardrijders van 130 kilometer, die voor een auto uitrezen en in de recht, dus hoe je een, een ambulance moet behandelen, mm. hoe je brandweer het beste kan benaderen, hoe je politie het beste kan, hè? want het zijn allemaal problemen, dus een soort. Ja, particulier of ja. leverdersheils, een hulporganisatie. En dan ja. met dezelfde huil, maar niet uit christelijke achtergrond. Daar ja. zeg ik niks mee, maar... Nee. Wil... nee, maar wat u schetst, dat is volgens mij hoe, hoe, laten we zeggen, acht van de tien mensen erover denkt. Namelijk dat je gewoon normaal doet tegen hulpverleners en, en het liefst uh, zo, zo, zo, uh, in alle rust hun werk laat doen. Maar ja, er zijn een paar mensen bij die of dronken zijn of, uh, of een combinatie van pillen en uh, drank hebben gebruikt. En die uh, blijkbaar uh, totaal ja, gek geworden zijn gebeurt het het uit huis, huis ook mensen die een schroefje los hebben of een borrel op hebben die in die soep gaat, dat vallen, die, die mensen vangen dat meteen op. Mm. En dat doet die meneer hier van uh, ambulance zegt al, ja, spuren of weet ik veel, ja dat noemt men geweld, weet je wel, daar moet dan zwaar voor gestraft worden. Hun hebben daar meteen een reactie op, die helpen mm. ja. iemand die daar. U zegt eigenlijk, de hulpverleners zelf kunnen er ook wat aan doen door hun houding. Maar goed, daar heeft Pijnenburg net ook iets over gezegd... dat er allerlei cursussen over zijn. Maar goed, dat kunnen we hem straks nog even voorleggen. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. Ik spreek hier met Moors uit de Wormerveer. Het enige wat telt is, laat maar filmen... en doe er maar mee wat je wil, maar doe er dan ook iets mee. Geef dan ook straf... Er zijn geen straffen. Ik mag dat niet zeggen, want ik heb 14 jaar onder Franco in Spanje gewoond. En daar werd gestraft. Hmm. En er gebeurde ook helemaal niets op straat. Hmm. Dat was gewoon, de mensen waren bang en dat moeten we weer hebben. Maar dat die was een. Gewoon, dat, met, met alle respect, dat was natuurlijk wel een dictatuur en willen we daarin leven dan? Nou, ik heb liever een dictatuur waar ik kan tegen. Ik ben, ik ben reisleider geweest met de Amerikanen door de Portugal, Spanje, Marokko. Ik heb liever een dictatuur waar ik tegen de mensen kan zeggen: u kunt 24 uur per dag gaan en staan. Maar u wordt wel in de gaten gehouden. Ook 24 uur per dag. Wat zegt u? Nee, ik zeg je, daar word je dan over het algemeen ook 24 uur per dag in de gaten gehouden. En de vraag is of we dat ja, willen in Nederland. Moet u luisteren, als wij nou de straat op gaan, worden we het er ook in Met camera's en de hele toestand. U zegt nou zelf, ja, film maar. Nou, ja, nee, dat zeg ik niet. Dat is die oproep van die meneer geweest. Stamper.nl, goedemiddag. Erik Vrosma, goedemiddag. Hallo. Allereerst vind ik het erg goed dat meneer Pijnenburg er relativeert. En een onderscheid maakt in het, in het soort bedrijf. ...wat er is, want daar is natuurlijk... Uh, ja, dat, ...dat is erg belangrijk om te weten hoe dat zit. Uh, er zijn echter wel twee dingen. Al zou er van die 238 die hij noemt... ...er maar tien mensen zijn... ...die daar uh, allerlei problemen van ondervinden... ...dan mm -hmm. zijn het gewoon tien te veel. Ja. En uh, het tweede punt is... Uh, ...dat is eigenlijk meer waar de stelling over ging... ...u zegt uh, het filmen ja of nee... ...juist die mensen die geweld plegen... Uh, ...en die zich richten tegen hulpverleners... ...daar zijn denk ik ook de mensen die heel snel de rug omdraaien en vervolgens, als ze zien dat jij aan het filmen bent... Euh, zich euh, richting jou gaan richten. Uh, waarbij, waarbij je dus dan zelf allerlei risico's gaat lopen. Uh, dat is de reden waarom ik zeg, ik zou tegen die stelling zijn. Neem die weg als je het, uh, het aan zou durven of je bent met een groep... en je legt het vast en er dan iets mee te doen... en dan ben ik het met de vorige spreker eens... dan moet je er ook echt ja. iets mee gaan doen. Ja. En dan zou het mooi zijn om, als het eens een keer in de media zou komen dat we zouden volgen wat er dan vervolgens mee gebeurt. Ja. En nou is het een beetje de hype die meneer Pijnenburg ook zegt. We constateren iets, ja. maar ik ben zo benieuwd... wat er over een half ja. jaar en ja. over een jaar over in de media mee gebeurt. En daar zou er ja. zijn om zes keer te volgen. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo. Hallo, zeg maar. Hi. Hallo, mijn Ik Kees. ben het met de stelling eens. Um, er is heel duidelijk gezegd. Kennelijk hebben die mensen dan niet geluisterd. Maar vanmorgen is heel... Uh... Duidelijk gezegd van let op je eigen veiligheid en ga niet filmen als, je, als daardoor het risico voor jezelf ontstaat. Maar als dat niet ontstaat dan is het een, goed, een, een goede mogelijkheid om in ieder geval een, een beetje te gaan selecteren op de husters die ja. um, hulpverleners hetzij um, hinderen. Het zei de hulpverlening als zich hinderen. Ja. En dan zij getallen zijn getallen niet zo belangrijk. En, en dan Een je dan gelijk naar de politie, want dat is ook wat de te zegt. Nou, dat zou meteen naar de politie kunnen. Uh, dus ik heb op, op Twitter ook mensen uh, zien reageren met uh, angst dat dan de verzender bekend wordt. Nou, in die zin is er ook vanmorgen op de radio gezegd. Het zou ook kunnen naar de site van Hulp voor via ja. de achterkant. Wordt niet gepubliceerd, maar komt wel terecht, discreet, bij degene ja. waar wie je terecht moet komen. Ja. Oké, okay, dank u wel voor het bellen. We, dat, dat zeggen tegen iedereen die weer de moeite heeft genomen om die telefoon te pakken. Snel terug naar uh, Gerard Pijnenburg. Hij is van de beroepsvereniging voor ambulancepersoneel. En uh, daar is het toch eigenlijk allemaal om te doen. Wat vond u van de reacties, meneer Pijnenburg? Ja, uh, me de reacties. Uh, voor en tegen, ja, duidelijk, heeft iedereen gehoord, hè? Ja. Nou ja, als ik ook even op onze site kijk, ik, ik noemde net al even de tussenstand... Hè. daar is toch een, een grote meerderheid uh, wel voor, hè. Die vindt het een goed idee... Uh -huh. um, ja, wat, wat, wat, wat vindt u ervan? Want dat, want dat is toch een rare uh, discrepantie die ik hoor. U zegt eigenlijk van nou laat, het, laat ons nou maar gewoon ons werk doen. En dat filmen, dat hoeft allemaal niet. Terwijl het eigenlijk bedoeld is om u te helpen. Ja, dat is duidelijk. Maar ik heb ook al eerder gezegd filmen en, en foto's maken. Dat is niet preventief. Dan, dan is er al wat gebeurd. Dus dan zijn die slachtoffers er toch al. En het is allemaal leuk en aardig dat dat achteraf uitgezocht kan worden. Dat vind ik ook prima. Uh, dat er uitgezocht kan worden wie daarbij betrokken waren... en dat die dan eventueel uh, opgespoord kunnen worden en, en uh, berecht kunnen worden... Alleen, uh, dan is het een en het ander al gebeurd. Ja. Dat wil ik ermee zeggen. Nou. En, en nou. het is gewoon een open deur. Ik kan nogmaals zeggen, er staan altijd tientallen mensen... foto's en filmpjes te maken. Dus dat gebeurt nou. gewoon nou. al. Nog iets heel anders, hè? want je hebt... in de bussen tegenwoordig heb je natuurlijk ook camera's hangen. Uh, uh, taxi's volgens mij voor een deel. Ja, in dat. de binnenstad. Is dat ook iets om, om ambulances gewoon daarmee uit te rusten? Dat je dus altijd uh, terug kan kijken... wat er zo rondom zo'n uh, ambulance gebeurt? Nou, er lopen projecten... waarbij uh, daar uh, pilots zijn... Zeg maar, om, om te kijken of dat meerwaarde heeft. Alleen het verschil is natuurlijk dat, dat dit uh, gewoon een interne aangelegenheid, aangelegenheid is. En uh, dat een ambulancedienst uh, daar iets mee kan doen. Ja. Maar daar wordt dus over nagedacht om op die manier in ieder geval ook iets te doen op, op dit vlak. Ja, inderdaad. Ja, er zijn het, pilots, ja. En het dan aan de politie door te sturen. Ja, ja uh, exactly. Goed, nou ja, wat ook die ene meer trouwens zei. Want u, u hebt dat gerelativeerd met die aantallen. Maar goed, elk, elk geval is er natuurlijk één te veel. Dus daar moeten we, uh, we moeten ook niet te makkelijk zeggen. Misschien van nou, het valt eigenlijk allemaal mee. Want, want het is gewoon heel vervelend als dat gebeurt. Dat is duidelijk. Eh, dank dat u even meedeed in Stam.nl. Gerard Pijnenburg. En ik wens u inderdaad een rustige auto nieuw. Ja, hetzelfde voor iedereen. Ja, dank u wel. Beroepsvereniging ambulancepersoneel, daar is die van. Um, als gezegd, de meerderheid is uh, het eens met de stelling. 78 om 22, oneens 912 mensen hebben tot nu toe gestemd. die kunnen dat hele middag blijven doen. Elsbeth, terwijl jullie uh, lekker op de radio bezig ja, zijn. Ja, we, we praten ook wel iets wat hier aan gerelateerd is. Vanavond is een stergouden loekie uitreiking En ook een spotje wat genomineerd is, grote kans maken om te winnen... is van de seriecampagne van geweld tegen... Uh, Ambulancebroeders bijvoorbeeld en ander personeel. Otto van der Hars is van het reclamebureau die dat uh, sportje gemaakt hebben. Hoe maak je nou zo'n sportje? Want ja, met een leuke lachverhaal kom je er natuurlijk niet. Verder te gast Freek de Jonge over zijn uh, programma Circus Kribben. En we praten ook over een, met een jonge student die dekens naar Syrië brengt. Dat allemaal zometeen na tweeën in uh, Dit is de Dag. Ik wens u een prettige verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... Dan hoor je zoveel meer. En CRV. Bekervoetbal op Radio 1. Vanavond om 8 uur in de achtste finales. Nak Herakles. Nu is het de doelbouw die volkomen over de bal heen maakt. Go and Eagles, Peck Zwolle. Daar komt dan toch nog de beslissing. Schiet 3-2 binnen. Vitesse Ado. Gaat er langs. en schuift de bal naar voren En om kwart voor 9. Hervé Veyenoord. Oh, die is die kwijt. Korte hoek voor Bekervoetbal in LOS langs de lijn. Vanavond om 8 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.